De Belgische formateur Die Rupo heeft bijna zeven uur lang overlegd... met de leiders van acht politieke partijen. Het was voor het eerst in maanden dat er weer werd gepraat... over de vorming van een nieuwe regering. De Vlaamse Christen-Democraten van de CDNV hadden voorwaarden gesteld aan het overleg... anders zou de leider van de partij niet komen. Woensdag gingen de andere partijen met die voorwaarden akkoord... en kon er worden vergaderd. Grote afwezige bij de besprekingen is de grootste partij van België... de Vlaams-nationalistische N-VA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 Na de oorlog vluchtte hij naar Zuid-Amerika, waar hij in 1979 is overleden. Het weer, veel bewolking en vanmiddag in het binnenland wat buien. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Laura wil graag weten waarom er suiker in vleeswaren zit. En is dat altijd zo of is het alleen met die uh, voorverpakte vleeswaren het geval? Ja, mm, uh, bel al iemand die zei dat het puur was voor de lekker. Maar ik kan me dat niet zo goed voorstellen. Maar ja, misschien moet ik me daar gewoon bij houden. Maar mocht je nog een aanvulling weten, 0800 1121. Verder uh, nog uh, één vraag die openstaat. En dat is de vraag van de paarden. Hoe kan het toch zo zijn dat ze paarden leren om die pasjes te maken. Is dat echt het verhaal wat Michael vertelde? Dat ze het van elkaar een beetje afkijken... en uh, verder met, uh, met een hoop suikerklontjes en eten belonen? Het zou zo fijn zijn als iemand even kon omschrijven hoe dat proces in zijn werk gaat. Zo'n hele kuur, zoals Ankie van Gunsven ook dat, uh, dat doet. Hoe leer je dat aan een paard? 0800-1121. Verder hebben we nog 56 minuten te gaan in dit programma. En nog ruimte genoeg voor nieuwe vragen. Dus bel naar 0800-1121. Mail naar nachtsusterapenstaatjeomroopmax.nl. Chat via www.nachtzuster.net. Of laat van je horen via Twitter door middel van apenstaatjeomroopmax.nl. Je nachtzuster. En uh, ja, als je gewoon lekker blijft luisteren, dan hoor je straks ook nog een keertje de Wandelman die live verslag doet vanaf de Nijmeegse vier dagen. Dat allemaal in Nachtzuster deze nacht 0800 1121.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 Grote liefde, hangt een poster aan de muur. Ze draagt nu de verlovings zin aan een hanger haar nek. En draait nog steeds het bandje van een laatste telefoongesprek. En waar ze loopt te wandelen en raakt ze natuurlijk. Ze loopt te wandelen, het uh, onmiskenbare stemgeluid van Henk Westbroek. Uh, 0800 1121. Ik krijg ondertussen nog een mailtje van Ellie die de vraag stelde over, over de vissen of die ook sliepen s'nachts. Die is een beetje bezorgd, want die schrijft: Ja, het is niet alleen dat ik me zorgen maakte om mijn vissen, maar ook over mijn vijver, dat die zo troebel wordt als ik er s'nachts eten in gooi en ze toch niet opeten. Maar volgens mij is ook die vraag wel beantwoord en is er inderdaad door veel mensen gezegd dat ze inderdaad wel slapen de vissen, maar niet de hele nacht. Dus dat ze ook s'nachts wel kunnen eten. Aan de andere kant werd er wel de kanttekening bij geplaatst dat het niet hoeft. Dat ze er s'nachts ook niet echt op zitten te wachten, meestal. Dus uh, als ik jou was, Ellie, zou ik gewoon overdag voederen. En als je dan toch een zeker schema aan wil houden, doe het dan om 6 uur avonds. Hè? Als je zelf ook wat een boterham of een warme hap eet. 0800-1121 voor meer antwoorden en nieuwe vragen. Ruud, goedenacht. Ja, daar ben ik. Hallo. Ik ben de Wolf uit Lekkerkerk. Dag. Het gaat over die AM en die FM. Ja. AM, dat staat voor amplitude modulatie. En FM, frequentiemodulatie. Wel, ja. En de AM-golven, die hebben de neiging om meer met het aardoppervlak. ...meer uh, mee te buigen, waardoor het bereik vele malen verder rijdt dan een FM-golf Ja, die... want mensen zeggen allemaal, in het buitenland konden we juist alles zo goed ontvangen via ja, de AM. Ja, omdat je ja. een AM-zender had. En ja. ik heb jou een, om tegen een of drie een e-mail gestuurd... Ja. ...wat ik in 2007 had geschreven aan ja. de media-woordvoerders in de Tweede Kamer. Ja. Het zit namelijk zo, in het jaar 2003... Toen heeft die rampzalige minister van Economische Zaken, meneer Brinkhorst, die heeft toen bedacht dat de publieke zenders, de radiozenders, niet meer tegelijkertijd mogen zenden op AM, AM. en op FM. Ja. En toen hebben we de AM-zender, dat was toen 1008, daar kon je tot ver in Oostenrijk en ook die meneer Ingaard, die kan nou dus ook nog helemaal in Frankrijk, dat verhaal, ja. kan die, kon je dus Nederland 1 goed ontvangen. Ja. En toen heeft Brinkhorst die, heeft die 1008 AM uh, uh, amplitude heeft die weggegeven, verkwanseld noem ik dat, aan Radio Gold 10. En die is... <laughs> Radio 10 Gold. Wat ja. zei hij? Radio 10 Gold. Ja, ja, en dat was een popzender. Ja. En uh, toen is dat in 2007 veranderd. Toen is Radio Gold is toen failliet gegaan. Ja. En toen kreeg de Tweede Kamer de kans om weer die 1008 terug te plaatsen in de AM, waardoor dus de vrachtwagenchauffeurs, ook de Nederlandse toerist die onderweg is naar Oostenrijk en weet ik allemaal wat, die kon dus, ik heb het zelf vaak ervaren dat ik in Oostenrijk gewoon naar Nederland 1 kon luisteren via 1008. En dat neem ik die man nog steeds kwalijk, <lacht> maar ook de, de Tweede Kamer in 2007, die heeft dat niet opgepakt. Wat mijn voorstel was om gewoon de huidige FM-zenders die je hebt in Nederland gewoon te handhaven. Maar in ieder geval voor Nederland 1 weer 1008 in te voeren. Hetzelfde geldt voor Business News Radio. Die zond vroeger uit op 1395. Maar zo ga je als je in België komt, dan, ja, dan hoor je de Business News Radio niet meer. Omdat dus die FM alleen maar een beetje horizontaal kan uitzenden. Daar staat tegenover dat je alles weer in stereo kan ontvangen... wat ja. je met AM weer niet kon. Nee. Begrijp je het? Ik begrijp het wel. Ja, maar ik werk bij de radio, dus ik weet er een klein beetje wel vanaf. Ja, maar wist je de politieke achtergrond van die stuntelijn, meneer Brink? Nou ja, maar het is volgens mij... volgens mij uh, uh, leg je nu de schuld... Iets te veel bij één persoon. Ja, want hij heeft bedacht dat je dus geen dubbele bedekking mocht nou, hebben. Nou, dat, dat, dat heeft hij natuurlijk niet uh, in zijn eentje zitten bedenken en uitvoeren. Nee, maar <laughs> het, het viel onder de verantwoording van de minister van Economische Zaken. Nou ja, ik, ik laat me hierbij dan altijd adviseren door Eline... en zijn vaste luisterette van dit programma. Die heeft overal verstand van en die zegt dat het is Europees beleid is. Ja, dat zie je ook als je in Duitsland rijdt, dan heeft uh, Noord-Rijn-Westfalen en Bayern en zo, die hebben ja. allemaal hun eigen FM-frequentie. Dat zie je op die bordjes langs de autobaan staan ja. en dan kan je ja. hem afstemmen. En als je dan een paar honderd kilometer verder bent, dan uh, verdwijnt dat geluid weer. Ja, maar ik vind het wel altijd heel prachtig als iemand, en het, sp het spijt me dat ik je daarvoor dan even misbruik, maar er is echt zo verschrikkelijk druk om kan maken omdat, het, omdat je het gewoon echt mist. Ja, ik mis het zeker. Ja. En, uh, dat, en dan zeg ik, ja, ze hebben in 2007 de kans gehad om het te herstellen... Maar het is gewoon niet uh, gedaan. Ik kan wel zeggen, ja, het is Europees beleid, maar daar heb ik zo langzamerhand mijn buik vol van. Ja, maar dat jij je buik ervan vol hebt, dat wil niet zeggen dat je het 1, 2, 3 kunt veranderen. Nee, maar je kan wel als oplettende burger proberen er iets aan te doen... door dus gewoon de mediawoordvoerders in de Tweede Kamer erover te benaderen. Maar dat heb je gedaan. Heb ik gedaan. En toen? Nou, dan zeggen ze, ja, dat, dat, precies wat jij ook zegt, dat is Europees beleid. Ja, en dat is ja, ook wel dat, weer makkelijk, hè? Daar verschuilt tegenwoordig bijna iedereen <laughs> achter... En uh, daarom komt er nu ook in Nederland een grote onderstroom boven drijven. Die zeggen, luister eens, we pikken het niet meer, die uh, regulatie uit Brussel. Nee, ja, maar dat is... dat ja, da da dat gaat dit, in dit kader alles voorbij. Ja, dat kan inderdaad. Daarvoor maken mensen zich dan weer net niet te druk genoeg om de AM ja, en de Maar FN... diezelfde minister Brinkhorst, de vader dus van prinses Laurentien die uh, heeft het land wel miljarden... Uh, <laughs> ja, die heeft uh, eindeloos veel subsidies aan windparken gegeven. En het is voortgezet uh, door Maria van der Hoeven, de, voor, uh, de vorige minister van Economische Zaken. Die heeft nog gauw bij uh, Schierbonnen ook nog even subsidies voor een windpark in zee. <laughs> en, ja, maar ja, nou, Ruud, de huidige ja... minister, Verhagen, dat moet ja. je toch even kwijt. Die haalt helemaal een... Uh... Maar Ruud, ik begrijp dat je het kwijt moet. Alleen dit programma draait om vragen en antwoorden... en daar heeft het helemaal niets meer mee ja, te maken. Ja, maar ik denk niet dat er veel mensen in Drenthe nog op het CDA stemmen... als ze horen dat ze dus 150 windmolens krijgen in een natuurgebied. Maar nog steeds, Ruud, heeft het niets meer met dit programma te nee, maken. Nee, maar... Ik begrijp dat jij denkt, het is een hele interessante informatie. Je hebt het dan ook nu even geroepen... maar ik ga dan nu weer door naar de volgende okay. als je het goed vindt. Maar dus die AMFM, dat is duidelijk, hè? Jazeker, dankjewel. Ja, dankjewel. Hé, hey, ik hoor mezelf in de vertraging via de FM nog even bij je doorkomen. Oké. Okay. Leuk. Dag, Ruud. Da. Dag, Johannes. Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ah, alweer iemand via de Walkie Talkie. Nou, dacht ik niet. Dacht ik weet, dat ik niet. denk dat jij een KPN-abonnement hebt. Dat zou bij ja, jou. 750 euro per maand, vanaf binnenkort. Nou, ja, als het zo doorgaat misschien wel, ja. <laughs> ja. <laughs> Oh, wat erg. Ja, we hebben dus, ja, ja, nee. zolang, er, zolang er nog gebeld kan worden, bellen de mensen nog hoor. Het gaat net zoals met brandstofprijzen. Het, het, het loopt ook al aardig weer, de dus gaat uit. Maar iedereen blijft, uh, blijft rijden. Ja, het is, het is ook allemaal wat. Maar ik denk ook inderdaad, als je het niet gevolgd hebt, dan kun je er nu helemaal geen chocola meer van, uh, van maken. Maar ik denk dat de prijsstijgingen bij KPN nog maar het topje van de ijsberg zijn hoor. Ik denk dat er een heleboel maatschappijen in het geintje van de KPN heel snel gaan overnemen. En dan krijg je niet een neergaande spiraal, maar dan krijg je een omhooggaande spiraal. Ja, precies. In ieder geval de dus. verkeerde kant opgaande spiraal. Maar waar belde je ja. over, Johannes? Nou, ik, ik had eigenlijk een, het is meer nieuwsgierigheid, want ik, oh. uh, ik, uh, ik, ik zie dan wel eens, als ik op weg ben, dan uh, zie ik van die uh, bestelauto's uh, van bepaalde firma's rijden en, dat, en daar zit dan een, een, een bord op en dat is dan uh, ja, zo'n zo, zo salmiakvormig bord, zeg maar. En daar ja. zit zo'n zo, zo radertje in van, van kernenergie of radioactief ja, ja. Nou, mijn, mijn vraag dat was gewoon van er zit er ook een oranje balk onder dat ik dat weet ik dat dat zijn dat moeten gevaarlijke stoffen wezen ja. maar ik wou dus, uh, graag eens weten van wat zit er nou uh, precies in die auto's waar, waar is het voor wat vervoeren die mensen eigenlijk ja. Want je ziet, je ziet het vrij regelmatig. Niet dat ik belang heb bij dat spul maar... Nee, ja, ik maar doe, je, zat... je wil toch weten wat erin zit dan? Ja. ja, er zat laatst bij iemand in de auto en die zei van... Ja, wat zou dat, wat zou dat toch wezen? Is het een, een kerncentrale, rijden de kerncentrale? Ja, wat ja, is ja, Eigenlijk zou ik dat ook wel eens weten. Wat, wat, want je ziet het, het vaak genoeg hoor, van bepaalde firma's... Uh, ja, in de regels zie ik altijd hetzelfde autootje voorbij hossen met dat bord Maar ja, ik denk, ja, wat, wat, wat zit er eigenlijk in zo'n uh, zo uh, zo bus? Het zou een bepaald geest autodrap wezen, neem ik aan. Maar dat, dat, uh, dat, dat was eigenlijk de vraag. Ja, dus, wat, wat... dus die bestelauto's, die gevaarlijke stoffen vervoeren, wat vervoeren die nou eigenlijk? Ja, dat heeft te maken met uh, denk, radioactiviteit of zoiets. Uh, ja, ja dat, dat soort zaken. Nou, ja, vind... wat, wat, wat, wat vervoeren ze precies? Wat, wat, wat doen ze ermee? Ja, nou, ik vind het wat... een uh, ontzettend goede vraag, moet ik zeggen, Johannes. Ja, het is gewoon uh, die nieuwsgierigheid. Kijk, er zit dan, uh, die badden die zitten dan op, op de zijkant en op de achterkant. En er zit dan ook een oranje balk zit daaronder, hè. Eh, nou, dat ken je wel eh, onder andere van... bijvoorbeeld, eh, ik weet dat dat gevaarlijke stoffen is... maar dat ken je wel van tankwagens die bijvoorbeeld benzine vervoeren... die hebben dan ook zo'n code-nummer met, met, met zo'n oranje plaats. Ja. Alleen dit is dan... Ja, dit is dan eh, precies hetzelfde, zo'n oranje balk. Alleen er zitten zo'n zo, zo kerndingetje, eh, zo'n zo wieletje zeg ik altijd... maar eh, zo'n snijbonenmonentje zitten dan op... Maar ik denk altijd, als je, nou, je, je zo'n bordje op zo'n auto doet... of een sticker, of, uh, uh, wat wil je er dan eigenlijk mee zeggen? Wil je dan eigenlijk zeggen, um, uh, vooral niet tegen deze auto aanrijden? Of uh, als je er tegenaan rijdt, heel hard wegrennen? Of, wat? Ja, ik weet ik heb geen idee. Of afstand houden, meer afstand houden dan bij andere auto's? Ja, ik heb er geen idee van. Hmm. Kijk, het is wel... Net wat ik zei, het is geen zouten drap wat ze vervoeren... dus er nee. zou wel een bepaalde regel wezen, maar dat weet ik niet. Maar het, mm. dat, dat zou ongetwijfeld wel... want ik denk niet dat ze dat, die borzen voor de leukheid erop doen... maar ja, dit, dit, dit is gewoon nieuwsgierigheid. En ja. Ja, toevallig, gister, gisteren kwam ik er weer eentje tegen... Ja, dat, ik, ik, ik, ik ik luister uh, regelmatig naar het programma. Ik zat toch eens even een even schot ja. daar. Ja, dat zit ja. in die auto's? Ja, nou ja. ja bij deze. Nou, dan nou ben ik ook wel nieuwsgierig. En wat doe jij dan? Want hou je dan een beetje afstand of niet? Ik hou altijd voldoende afstand. Ja, precies. Je rijdt natuurlijk altijd voorzichtig. He. Dus. Je hebt helemaal gelijk. Ik uh, ga kijken of ik nog eventjes een uh, antwoord kan krijgen... de komende 39 minuten. Dankjewel. Jij bedankt voor je vraag. Ja. Graag gedaan, dag. Dag. 0800 1121, peter Ja, goedemorgen, Astrid. Het is al een beetje licht, dus het kan wel, hè? Goedemorgen. Ja hoor. Ja, ja, ja. Uh, Astrid, ik wou nog even het volgende melden. Eerst eventjes over die man die uh, net uh, belde. Niet uh, de laatste, maar daarvoor. Hè? Over, over die uh, AMFM. Ja. Er uh, is toen heel veel protest geweest, hè? Ongelooflijk, ik geloof dat het land was een beetje op zijn kop heeft gestaan. Nou, dat, ja, dat is nou, heel veel protest het geweest. Het land op zijn kop. Nou, maar er is heel veel, want ik heb dat ook allemaal gevonden. Ik, ik vond het ook niet leuk toen de tijd, maar uh, ja. uh, er is echt heel veel protest geweest. Maar uh, daar was gewoon niks aan te doen. Nou, er was ook te veel in één keer. Vos. Er, gebeurde, er waren opeens zoveel wijzigingen, ook in, uh, uh, bij zenders, en weet je dat iedereen ja. door elkaar heen aan het protesteren was. Ja, ja. ja. Uh, nou ja, tot zover dat, dat maar even, want ja. uh, ik wou nog iets zeggen over die Overigens, die ja. uh, uh, over, Je had een geintje vannacht in je programma van nou ik ben gaan zingen in mijn programma, daardoor vullen jullie die masten om. Ja. Maar het is in die nacht wel begonnen, hè? vorige week. Ik weet niet of je dat hebt. Ja, nee, nou ja, dat, dat was ook zo. Want ja. wij, het rare was, ik kreeg wat meldingen via de chat uh, van. Goh, ja. het, het, ra het, het stoort zo. Het sto ja. maar niet... ja, en, en uitvallen? Ja, nou, en uitvallen. uitvalklachten had ik nog ja. niet. Die kwamen eigenlijk die ochtend daarna pas. Uh... Ja, het was nog niet, niet veel. Het was, uh, was was kort, kort. Uh, maar maar je kon het duidelijk horen. Nou, ik, ik dacht toen al van nou ze zijn weer aan het testen of zo, weet ik wel. Maar toen kwam dus de volgende dag. Uh, nou ja, die, die, die brandmeldingen. Dus het dus heeft er toch waarschijnlijk wel iets mee te maken. Dat ze toch al bezig geweest zijn. In die nacht. Vermoed ik. Of, of dat er toch al wat stuk was. Ja, dat denk ik ook. Denk ja. dat het wel daarbij... ja. nou, je, je had natuurlijk twee dingen. Want je had uh, uh, bij de ene brand en bij de andere kortsluiting. En dat is, dat is natuurlijk ook heel raar dat dat uh, zo vlak na elkaar gebeurt. En, uh... ja, ja, precies. Ja. Dus, uh, dus het is, uh... Maar ik wil nog even. Want dat is eigenlijk wel, wel heel leuk, want dat heb ik eigenlijk ook nooit geweten. Dat, dat niet synchroon lopen hè, van, van, van de, de, de, de FM en, en de en ja. de, en de, alter, euh, ja, de draagbare AM. toestellen. Hè. Ja. Uh, dat, dat heb ik, ik heb altijd gevraagd, nou ja, dat is gewoon een kwestie van afstellen. Hè, en als er zoveel problemen zijn, dan moeten ze zoveel afstellen. Dan is dat natuurlijk, uh, dat kan niet iedereen bediend worden. Hm. Maar het heeft te maken met vermogen. Doordat dus die, die, die, uh, die, die uh, kijk, uh, nu, nu die dus dat, dat allemaal dat stuk is daar, uh, moet dat opnieuw uh, opgebouwd worden. Ja. En daardoor is dat vermogen, uh, zeker in het begin, in die opbouwfase, is uh, heel beperkt. En daardoor lopen die, lopen die senders niet, niet, uh, niet synchroon. He, op een gegeven moment, als, als de, dat, dat vermogen weer, uh, weer volledig is... Ja. dan loopt dat automatisch ook weer zich groen. Nou ja, dan weten we dat ook ja, weer. Ja, ja, <laughs> ja. ja ik maar ik wel, ben wel, wel benieuwd, hoor. Want ik, als, als er zo lang uh, die ja. zenmaster al staat... en ze moeten hem nu weer gaan herbouwen... dan kan ik ja. me ook voorstellen dat ze er iets aan gaan veranderen. Dat het, dat het, misschien wordt het ja, wel helemaal. Ja, maar het ja. duurt ontzettend lang allemaal, want er is vandaag uh, bij ons was er ook weer uh, vrij van storing. Uh, maar er is, er is een nummer, hè? dat, uh, dat hebben we in de kranten gestaan, en uh, ik wil het wel even zeggen, er is een nummer in Amsterdam, 020-894-10-10. Ja. Uh, ja. ja. ja. ja. Nou, dat is het nummer, dat is de inval publieke omroep. Nou, daar, daar kunnen mensen gewoon bellen en uh, nou ja, dan kan je dan horen wat... Uh, Hoe de toestand uh, is. Als, als de klachten erg zijn, dan, uh, dan kunnen ze dat doorgeven. En uh, uh, kun je dat alleen tijdens kantoortijden bellen? Uh, dat weet ik niet, dat denk ik haast wel. Ja, dat denk ik ook. Het heeft de moeite wel. niet om het te gaan proberen. Ja. Nee, nee. Goed. Nou, dan uh, uh, zijn we weer een beetje ja, bij. Ja, en, en dan wel. wou ik nog even als, als laatste, zeggen. Uh, een paar weken geleden heb ik gebeld over... Uh, misschien weet je het nog over die, uh, dat, dat, uh, dat uh, dubbelalbum uh, dubbel uh, Vive La France. Oh, ja. Ja, daar gaan we niet helemaal opnieuw over beginnen. Maar ik vond het alleen wel erg leuk om even te melden. Dat uh, daar, daar staan dus 26 nummers op. Hè? Dat is ja. dat, dus dubbel dat, uh, LP was dat. Ja. 26 nummers staan ja. erop. En 14, 14 nummers daarvan ja. die staan in die top 100 die dus op radio 1 nou gedraaid wordt. Oh, kijk, dat voel jij toch allemaal maar weer goed aan. Ja, ja, ja ik vond dat <laughs> toch wel even leuk om dat even te melden. Dat. Uh, dat dat dus inderdaad een legendarisch album was en dat er dus veertien van die 26 nummers ja. erin staan. Nou hebben we het weer over dat album, maar ik, inderdaad, ik zou, kom in de verleiding om weer zo'n plaatje ervan te draaien, maar ik doe het niet. Nee, nee, want ik had, ik had Ademo moeten kiezen omdat Willem Duis uh, dit album heeft samengesteld. Uh, had ik toen een, een, een nummer van Ademo moeten kiezen omdat, omdat hij die Ademo zo groot heeft gemaakt. Maar uh, uh, kijk maar wat je doet. Welk nummer dan van Ademo? Dan zou ik zeggen in het uh, wilders tijdperk zou, zou dat dan een, een, een, een verboden nummer zijn. En dat is echt, echt een fantastisch nummer. Dat is al uit 1967. En dat is dat nummer Inch Allah. <laughs> en dat zou een verboden nummer bijna moeten zijn in deze tijd. Maar uh, het, is, het is een geweldig nummer. Het is al uit 1967. Ah. Staat er ook in, hè, in die top 100. Goh, echt waar? Ja, ja, ja, ja, en maar hoog de, ook. dan is die dus ook gedraaid. Uh, ja, hij is gedraaid, hij is gedraaid. En, uh, ja, ja, nee, ik maak een geintje erover natuurlijk, hè. Maar het is wel heel opmerkelijk dat dat nummer uit 1967... Uh, nu, in dit, in deze tijd, ja, uh, heel, heel anders uh, uh, opgevat kan worden. Ja. Ja, dat heb je weer mooi gevonden, maar ik ga hem niet draaien, hoor. Nee, nou, kijk maar wat je doet. Ik kan doet. er echt niet aan beginnen. Ah ja, daar komt hij aan. Ja, ja, heel goed. Goeiedag. Oké, daar Ik heb dans son écran, avec la lune pour Bénière. Et je comptais, en un quatrain, chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem...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 Cette terre d'Israël, il y a des enfants qui tremblent. Inch'Allah. Inch'Allah.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 J'entends toujours ce requiem Lorsque sur lui je suis penchée. Requiem pour six millions d'âmes Qui n'ont pas leur mausolée De marbre et qui malgré Inshallah, van uh, Adamo was dat. Um, uh, ik, heb nog, uh, ik ben nog op zoek naar het antwoord op de vraag... waarom er in verpakte vleeswaren suiker is aangebracht. En wat zit er in die auto's met een ruitvormig oranje bordje... met een balk eronder en uh, zo'n tekentje van radioactief? Dat uh, wil Johannes graag weten. 0800 1121. Um, Bob, ja. ik ben ja. zo blij dat je belt... Uh, op de paardenvraag, zeg maar. Ja, de, de paardenvraag die gesteld werd om twee minuten over twee van, vannacht. Ja. En, en ik heb het me dus nu al uh, uh, toch wel uh, drie uur en dertig minuten afzitten vragen. En nou, ik... ik zal je vertellen, ik, heb, uh, ik ben geen professionele, uh, zeg maar, paardenomganger. Hmm. Maar ik heb heel veel vrienden. Ik heb bijvoorbeeld een de vriend gehad die uh, paarden dresseerde bij Melchior. Dat is een vrij bekende. Uh, rijke bouwman die uh, een enorme manege heeft. En daar uh, kun je me verstaan? Ja. Uh, die, oh ja, want ik, ik sta bij een station. Ik weet niet of de verbinding Gaat het helemaal goed, Bob. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, die, uh, die, die, die heeft daar jaren gewerkt. En ik was daar heel erg in geboeid. En die heeft mij verteld dat paarden eigenlijk net als honden werken. Uh, in de zin van dat ze een roedel zijn. Dus je, moet het, uh, de, je kunt één paard trainen. Maar het beste is als je er meer hebt. Ja. En, en net paard... wat Michael net zei, dat ze het van elkaar een beetje af kunnen kijken. Het is net als dolfijnen, bijna. ze zijn heel slim. Ja. En als het de eentjes een beetje zo, doet, de ander vindt dat leuk, <laughs> en dat gaat ook een beetje met beloning en zo. Ja. Maar in principe hoeft dat niet per se. Echt niet? Nee, want je kunt ook gewoon een paard. Uh... Ik heb een ervaring gehad. Ze uh... dus hebben we... natuurlijk paard leren rijden. En uh, ik heb daar ook een beetje. Ik heb nooit in de Menezen gereden. Ik heb in Zuid-Frankrijk paard gereden ja. en ze hebben mij het wildste paard gegeven wat ik maar kon krijgen. En die heette Ouragan. want ze zeiden, kan jij paard rijden? Ik zeg ja, dat kan ik wel. <laughs> en ik ben steigerend uh, op een bronco weggereden, tot bloedens toe. En ik heb het beest, dus mijn vriend zei, je moet hem slaan, wat jij bent de baas. Het oh. dus zijn dan nogal grote beesten. Dat klinkt niet liefdevol, maar... Nee. Uiteindelijk uh, heb ik na een half uur. Uh, ik had een komt als een biefstuk, zeg maar. Als <laughs> <laughs> ik het ik niet, niet ontbrief. En uh, nou ja, we zijn toen door de Camargue heen gereden. Waar we die wilde paarden in de Camargue. En, uh, en na een half uur rijden zijn we uitgeput op een zandbank neergevallen. Ik heb hem ontzadeld. En ik heb hem even laten spartelen. We hij is naast in het slaap gevallen. Ah, dus je dus hebt hem, heb hem uitgeput. Nog... Ja, maar goed, dat moet wel, want ze zijn oh. veel groter. Wat als was liefdevol. Ik denk dat het de combinatie is van aandacht, liefde en uh, concentratie. Hmm. Maar het beste is, als je dus op een gegeven moment een paard voor jou accepteert dat jij de baard bent, dan heb je mijn honden ook. Ja. Uh, het lijkt er een beetje op. Maar het is meestal het beste als je uh, zeg ze maar aan elkaar laat wennen, en daarbij heb ik nog een leuke anekdote. Mm -hmm. Ik had een vriend die werkte in Canada als paardentemmer. Yeah. Maar er was een Indiaan oh. en uh, die verdiende daar heel veel geld mee. Die was schatrijk. Ik geloof dat hij zelfs een miljonair is. Maar die was Indiaan. Ik geloof dat hij Cherokee was. En ik zeg, hoe doe je dat dan? Is het is heel simpel. Ja. Nee, niet luisteren. Hij ging nee, dan fluisteren. Nee, oh. geen paardenfluisteraar. Hij oh. ging in En dan liep er veertig van die paarden rondom hem heen. En dan keek hij wie de baas was. En op een gegeven moment hij was hij heel erg snel. En dan sprong hij voor die leider. En dan beet hij hem in zijn lip. En toen waren ze alle veertig tam. Cool. keek dus hij kreeg, paard, ja, zo werkte dat. Dat is een heel mooi verhaal. Maar zo, zo heeft hij me dat uitgelegd. En dat doet hij nog steeds. Gewoon een beetje paarden in hun lip bijten. Nou nee, dan moet je heel snel zijn, want die stijgeren ja. dan. Ja. En dan moet je een stap achteruit doen dat hij met, met de voorbeentjes neerkomt. Dan bijt je hem snel in zijn lip, dan is de rest ook tam. En die kunnen dan afgevoerd worden, omdat hij dan de baas is. Ik, weet niet, ongeluk, hè? ik weet niet hoeveel mensen deze tip gaan navolgen nu. Nee, maar het is een, een anekdote, daarom wou ik het even ja. vertellen. Maar ik, ik heb niet zoveel verstand van hoe zo'n uh, uh, paardendressuur in zijn werk gaat... Nee, maar in feite, zo Ankie van die heeft ja. doet dat heel anders. Ja, het is een aantal uh, jonge paarden. Ja. Die worden allemaal uh, rondgeleid. En die worden eerst rondgeleid. En die krijgen al hun stapjes en pasjes. En op een gegeven moment zien ze dat de beesten gehoorzaam zijn. Maar ze zetten wat ouderen erbij. En ze gaan elkaar nadoen. Het is dus in feite, maar ze zoeken wel, maar, ze kun, je, maar het heeft ook met beloning te maken. Ja. Je moet, uh, en met verzorging, maar ook met heel veel liefde en heel veel aandacht. En heel veel vrije tijd. Uh, nou ja, daar heb je dan geld voor. Om dat ja, maar je bent er dus wel ja. heel even zoet mee. Het is een compleet uh, beroep. Het is een vak. Het is ja. uh, ongelooflijk mooi. en uh, Het is niet zo simpel als je denkt. Want Het is niet zo van uh, dat je met stokjes en, uh, en dressuur is anders en, uh, en springen is anders. En vierspan races is ook iets anders. Daar heb ik ook mee te maken gehad. Dat is heel erg moeilijk. En polo is ook weer anders. Ja, polopaarden hoeven geen dansjes te leren. Nee, die mogen, maar die moeten wel tam zijn. Ja, dat is wel praktisch. Dat ja. was even kort samengevat. In ieder geval, uh, Baat is een roedeldier. En uh, als je een leider hebt. Die, ja, nee, we gaan niet het hele verhaal nog een keer doen. Dat, nee, dat, dat wil ik eigenlijk nee. zeggen daarom. Dankjewel. Bedankt voor het bellen ook. Oké, okay, en bedankt voor het luisteren. Oké, okay, uh, goedendag uh, nog. Dag. Paul? Ja, dat is wel merkwaardig, hè? Dat... Twee paals achter elkaar natuurlijk. Ja, maar Paul was ook een populaire naam. Ja, dat was in die tijd een hele populaire naam. En dus er zijn ook een heleboel bischopgenaam vernoemd, meen ik. Ja. Eigenlijk. Maar ik wil even die, die, die man geruststellen. Oh. Over die... die, die, die uh, uh, dat was mijn vraag natuurlijk niet, maar daar kom ik zo op. Die, die man die maakt zich uh, ongerust over die auto's met die, ja, met die symbolen erop. Ja. Dat zijn... Uh, uh, ja... Klinkt een beetje ingewikkeld. Radioactieve isotopen in het algemeen. die uit ziekenhuizen worden vervoerd. En daar hoef je helemaal niet druk over te maken. want dat is helemaal beschermd. Oh. Daar kan niks mee gebeuren. En die aanduiding op zo'n auto. is alleen voor de brandweer bedoeld. Oh? En dan. dan ja, dat dan ze weten wat er in die auto zit. Ja, want ik krijg via uh, Twitter krijg ik nog door dat, uh, uh, dat je met die plaatjes op de auto niet op, in de binnenstad mag. Nou, zover gaan we kinderen niet, hoor. Oh. Maar, uh, ik, en ik, ik krijg ik... nog, ik, iemand schrijft nog, eens even kijken, JW2805, die uh, schrijft nog met radioactieve isotopen in elektronica, medische isotopen en laserapparatuur is die plaat verplicht op het vrachtvervoer. Ja, nou ja, dat, dat klopt. Dat zijn ja. gewoon de, de, de verkeersregels, zeg maar, de algemene regels. Uh, maar het is meer een aanduiding voor brandweer, uh, dat ze weten, hè, als er iets misgaat, ook met een tanker waar benzine in zit of gas in zit, dat ze weten hoe ze moeten handelen met zoiets. Ja, en dat ze, ook, ja, ja, is, dat ze gewoon ook weten dat er iets gevaarlijks in zit, is altijd wel praktisch natuurlijk. Jawel, ja, maar het ja. is op zich onschuldig hoor. Het kan geen kernramp kan veroorzaken, laat mm -hmm. ik, zoals ik zeggen, hè. Hey, dat, dat dat is, het zo zeggen. Je krijgt natuurlijk hele rare uh, filmbeelden erbij, als je er ja, een wel, beetje over gaat ik, zitten van Het meeste wat in Japan gebeurt te maken is, dat kan nooit met die auto's gebeuren. Hè. <laughs> dat moet je dat niet zien, nee, dus ik moet iemand we... echt gerust hebben. Maar ja. wat is een isotoop? Uh, ja, maar ja, dan wordt het een beetje ingewikkeld. Maar dat, oh. dat, dat, dat, is, dat, dat is natuurlijk uh, ja, een afgeleide... Ja, maar goed, nee, maar dat, dat, dat gaat dan te ver om dit nou... Uh, dit zijn... Ja, oh. ja, ja, misschien... Nou ja, gewoon licht, licht radioactief materiaal. Niet oh. het allemaal goed beschermd is. Zal ik zou okay. zo zeggen. Als het allemaal goed beschermd is, en dat is het gewoon, hè. De wetgeving is heel streng in Nederland. Ja. Nou, nou gelukkig maar... Dus als zo'n auto aangereden wordt ook, ja. dan uh, gebeuren ge er geen ongelukken. Krijgen hebben. we dan niet zo'n paddenstoelontploffing? Nee, nee, absoluut niet. Oh, nee, oké. Okay. Nee. Nou, gelukkig, dankjewel. Dus ja, dat, dat, dat, dat, dat. Ik. Er was, was mijn vraag eigenlijk. Ik, oh. het was dit, ik had Ik heb dus. Ja, antwoord op een vraag. Hè? Dus, dit, maar kom, dit, dit, kom je nou dat... nog met een nieuwe vraag? Want ik heb nog maar 19 minuten. Dan moet je even snel nee, zijn. Nee, nee. Ik, ik kom met oh. antwoord op een vraag. Maar ik luister heel graag naar die uitzending. Want oh. ik denk van. Er zijn, nog, ja, er zijn nog, nog steeds twee mensen die werken: En dat is. Uh, Astrid de Jong en Marc Ja, hè? Die gaan gewoon de hele zomer door. En die gaan de hele zomer door, ja. Ja, en dan kan je vertellen: ik heb net zo'n trui aan. Erg ja. was? Ja. Hartstikke leuk. En, speciaal voor vannacht een bolletjestrui. trui. Hartstikke leuk, want ik zag, ik zag die op die televisie die, die, die, die, die, wat die cameraplogging moet doen op die berg. Ja. Met, met, met stadion 1, 2, 3. Is het lijk los aan bergbeglimmen? Zijn ergens in? in de, weet je, daar heb je ook de basiskamp en zo. Ja, het is hard werken. Ik, ik vond het wel mooi, hoor. Het Die mensen mooi. zitten ook het hele jaar in training om bij de Tour de France nog mooie plaatjes te kunnen schieten. Nou, ja, we zitten wel in de auto. <laughs> ja, <laughs> ja dat, dan kun je volgens mij nog beter op de fiets zitten. Ja, ik heb, ik heb het vroeger gedaan, hoor. Maar ik, ik kan nu niet meer. Ik ben nu bij te auto voor en uh, ja, dat laat me gezondheid niet meer helemaal toe. Maar heb je wiel gerend? Ja, ik heb vroeger wel echt... Uh, echt uh, ja, als, als, als amateur. Hè? Ja, oké. Okay. Oké, okay, maar wel je, je bergjes beklommen. Nou, daar was ik nooit goed in ook. Nee, dat is een verschil hè? Je bent, je bent of van de bergen of echt helemaal niet van de bergen. Als ik wind in de rug had, en, en dat, dat klinkt zo lullig eigenlijk. Ja. Als ik wind in de rug had en op een vlakke baan, ja. dan kon ik met de kopgroep meenrijden. Ja, maar nou, dat, ik, ik had dat ook. Als ik wind in de rug had en op een vlakke baan en dan met z'n tweeën, dan was ik of in de kopgroep of ten net achter. Ja, ja. <lacht> ik het toch een beetje slap, hè? Dat, denk ik van, ja. dat, dat is toch een beetje slap, eigenlijk. Van, je moet toch eigenlijk... Uh, ja, wat, ja, wat je nou gaat zien met die klimmers... Nou, ik, ga, ik mag het niet misschien uh, zo zeggen, maar... Ik ga op, ja, op, op, hem uh, op Evans inzetten, of die slacks. Want de grond is het toch een beetje geweest. Of hij ligt. We, ja. we zijn nu echt bijna een gesprek over sport aan het voeren, hè? Ik haak ja, snel af. Nee, nee, nee, nee. Oké, nee, dat, oké, okay, okay, dat, dat, dat, nee, dat is even leuk. Even leuk. Oh, uh, de vraag van die mevrouw over uh, uh, de suiker in het vlees. Ja, oh, ja. Daar ging het eigenlijk om. Ja, ja, dat is een beetje afgedraald. Ja. Uh, suiker in het vlees, ja, dat zit erin, maar niet veel. Dat zit erin, dat is eigenlijk 0,5 per 100 gram. Zeg ja, maar, maar waarom zit het erin? Ja, eh... Um, wat mij gezegd is door, door slagers en door deskundigen, zeg maar voedingsdeskundigen: er zit er een als, eh, voornamelijk als antioxidant. Er zitten meerdere antioxidanten in, dus beschermers om het goed te houden, zeg maar. Ja. En, en toch ook hebben die vrouwen wel gelijk: ook nog een beetje smaak maken. Ja, ja. Dat... Maar ik vind het zo raar, dat het, ik kan het niet goed rijmen met mijn eigen smaakpapillen... dat er suiker in vlees waren zitten. Nee, nee, maar dan zeg je, dan zeg je, dan zeg je iets over halalvlees. vlees. Ik weet niet dat je uh, dat is een beetje... Uh, is kent, dat is voor de uh, mensen van de islam, zeg maar. Halalvlees, volgens mij mag daar geen suiker in zitten. Oh. Maar er wordt, wordt dan weer saus opgegooid waar wel weer suiker in zit. Oh ja. Dus zo, zo hou je dat hele probleem in stand, hè? Dat, ja. Dat... dat, dat dus je kan echt, echt, echt maar in gewoon, uh, in, in, ja, gewoon, gewoon vlees. Wat je, nou, er zit heel weinig zuig in. En ik weet dit omdat ik uh, diabetes patiënt ben. Ja, nou ja, dat is precies waarom uh, Laura met die vraag kwam. Oh, ze heeft dat ook? Ze, ze ja. zijn het ook diabetes. Ja, ja, nou, dat, dat, dan denk ik, heb ik wel goed geholpen. Uh, het probleem zit echt niet in het vlees, nee. nee. nee. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Goedenacht nog. Ik denk nog uh, een uh, ja. ja, Uitzending hoeft niet meer... We ja, er wel zijn, kwartier. Okay. Ik wou nu zeggen dat het kwartier moet we nog even vlammen. Hè? Dat wordt het beste ja, kwartier moet, van vannacht. Moet je even vlammen en weer terug naar Kampen. Ja, precies. En Waarom komt iedereen naar Kampen? volgens mij... Kijk, je hebt het genoemd, hè, Kampen. Ja. Maar iedereen blijft maar Kampen noemen. Ja, maar ja. Ik kan me ook wel voorstellen... dat het mensen rijkelijk verbaast... waarom iemand in Kampen gaat wonen. Nee, want je hebt... Je hebt Volgens mij heb je zelf gezegd dat je gestudeerd hebt aan, aan, aan Utrecht, hè? De, de, de, de, de hoogschool voor de journalistiek. Nee, in Zwolle. Oh, in Zwolle? Bestaat is die ook? Ja, die bestaat ook. Zit tegen Kampa. Ja, nou ja, maar ik denk eens ze dat prettig want dan is het is wel prima. Nou ja, goed, maar dat is weer een heel ander verhaal. Dankjewel, hè? Ja, ja, nee, dat gaan we niet. Dat wordt pers persoonlijk, oké. Okay. No. Dankjewel, oké. vind het niet erg als het persoonlijk je wordt, door. Door. maar het wordt zo saai. Ja. Dag, Karin. Karin? Karin? Niet zei nee. Kijk. Ga <laughs> praat ook gewoon door. <laughs> De telefoon al opgehangen. Blijf gewoon doorpraten. Is Karin er? Want ja, als we dan toch nog maar 14 minuten hebben, dan wou ik het graag mooi afsluiten. Karin? Nee. Marcel? Ja, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Ik had nog een aanvulling voor je over die uh, gevaarlijke stoffen. Ja. Nou, het is gewoon eigenlijk zo: je moet het zo zien, uh, een bepaalde hoeveelheid van een stof. dat uh, krijgt een puntensysteem. Oh. Dus een, uh, een, bepaalde, zeg maar een giftige stof. die krijgt een aantal punten. per hoeveelheid. En als ja. je dan boven een duizend punten komt. ja. dan moet je, ben je verplicht om borden te gaan voeren. Dus dan maar, wordt het gevaarlijk voor mensen en dieren, zeg maar. Maar wat is. Uh, wat is dan de gevaarlijke stof die erin zit? Nou, dat leggen we net dan. Uh, als je nu achterop als je op die stickers kijkt. Als je dan ziet, laten we zeggen, een, uh, ja, even, uh, een vlammetje in een rood vlak. Dat zijn dan weer brandbare stoffen. En dan heb je, als je dan heb je ook weer in een klasse dat als jij een vlammetje hebt achter tralies, laat, laat ik het dan zo maar even zeggen. Ja. Dat zijn dan weer vaste brandbare stoffen. En hm. uh, met een gasfles erop, dat zijn weer gassen. En zo heb je uh, tot negen klasses, dan heb je er ook nog eentje, dat is dan uh, radioactief, Nou, dat is dan dat ziekenhuisafval. Ja. Yeah. Yeah. En als je dan boven een bepaald aantal punten komt, ja, yeah. dan ben je, uh, ben je verplicht om die borden uh, te voeren. Dat yeah. de brandweer weet en dan mag je ook niet door bepaalde tunnels heen. Oh, oké. Okay. En je mag wel, uh, als jij moet laden of lossen bij een bedrijf, dat, uh, dat je niet anders kan dan door een... Uh, Woonwijk heen te gaan, dan krijg je routes aangewezen. Oh ja, ja. en die, die staan dan ook weer aangegeven vaak. Nou, je, je krijgt alle papieren mee. En dat moet er allemaal op staan. En wat heb jij aan boord nu? Nou, ik heb nou tegeltjes aan boord. Oh, dat is dus echt heel weinig punten, is dat? Nou, dat is helemaal niks. Maar <laughs> <laughs> Als je gevaarlijke stoffen, je, je mag tot duizend, dat noemen ze de 414-regeling. Oh, en als je dat, dat is tot duizend punten, dan mag je dat vrij meenemen. En dan als je boven die duizend punten uitkomt, dan ben je verplicht ja. om een bord te voeren. Ja, precies. Ja, en, en dan mag je niet door alle tunnels heen. Dan krijg je weer een klassificatie op je document en die zegt dan van, nou, die tunnel is een uh, A, B of C. Ja. En dan mag jij niet door die tunnel heen. Nou, Zo duidelijk. Werkt dat. Ja. Dus het, het is, het is niet gevaarlijk, maar ja, dat is gewoon echt ook voor de brandweer en voor de veiligheid van de mensen. Nou, dat is fijn om te horen. Ja, dat nee, is goed. Dankjewel Marcel. Geen probleem. Fijne nacht nog. Jij ook. Doeg. Doei. Pieter. Ja, hallo. Hallo. Dat was het. Zeg, euh, ik heb uh, toch nog wat over die, uh, hoe je een paard uh, ja. uh, bepaalde passen leert. Ja. Kijk, je maakt natuurlijk gebruik van het feit dat het een kuddedier is. En dat het, heeft, uh, dat het uh, leert gehoorzamen in de kudde. Dus dan kun je hem africhten. Ja. En dat africhten, dat is een, uh, een hele leerschool voor dat, uh, dat dier. Nou hoorde ik ook een meneer zeggen, je kunt een paard best straffen. Maar met straffen, dat is net als met het van kinderen, daar bereik je niet zoveel mee. Het is een kwestie van, uh, het, het paard moet je leren vertrouwen. En uh, belonen, dat is eigenlijk zeg maar, uh, het, het middel om een paard op een gegeven moment iets, uh, iets te leren. Maar de vraag is natuurlijk of hij het allemaal wel, uh, of wel snapt. Want ik hoorde ook zeggen, de paarden uh, die zijn ook best slim en zo. Ja. Uh, tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Maar uh, we, dat kunnen we absoluut niet weten of hij het doorheeft. Maar het is wel zo dat als hij uh, ja, op een gegeven moment je vertrouwt. Want uh, het is van basisafrichting, Die begint ook met hele simpele dingen natuurlijk. Het optillen van een pootje. Uh, als je een voet oppakt van een paard. Hmm. Dan, uh, dan, dan, dan snap je dat niet. En uh, ja, daar is hij ook helemaal niet, uh, niet dol op. En dat gaat hij op een gegeven moment ook uh, doen als hij jou vertrouwt. En uh, omdat hij weet dat, er, dat je niks kwaads in de zin hebt, ja, en, en uh, ja, je op hem inpraat en je op hem want dat is ook heel belangrijk in de, in de africhting, ja, is hij bereid om, om dat voetje mee op te tillen. En dan kun je de, de hoeven uit gaan krabben. En dat is het hele begin. Maar als je op een gegeven moment, uh, als hij wat ouder is, als hij een jaar of drie is, kun je hem gaan africhten. En uh, ja, dan ga je hem dingen leren. Maar dat is ook gewoon uh, ja, de, het doen met hem. ...en uh, belonen als hij uh, gehoorzaamt. En het rijden op een paard bijvoorbeeld, daar ga je erop zitten... ...en dan ga je hem uh, <coughs> uh, uh, uh, voor, uh, vooruit drijven met je benen. En uh, nou ja, dan snapt hij dat. En door bijvoorbeeld de teugels aan te halen, uh, ga je hem stopzetten. Maar dat moet je allemaal geleidelijk aan, moet hij dat uh, gaan snappen. En zo ga je een hele leerschool door met zo'n zo paard... En dan wil ik nog een belangrijke opmerking maken. Want ik hoorde Kees zeggen, nou, je kunt het paard alles leren. Nou, dat is dus inderdaad niet zo. Maar het is wel zo dat wat het paard kan laten zien, ook in de hogere dressuur... Uh, dat is allemaal gebaseerd op wat hij eigenlijk van nature ook, in de vrije natuur... als bewegingen zou kunnen maken. Je ziet oh. wel dat die paarden zo heel prachtig galopperen. Ja. Uh, en dat die verheven gangen bijvoorbeeld die zo'n paard dan heeft... Ja, en dat, dat, dat is iets wat je dan in de dressuur gaat oppakken, daar ga je vanuit. Dat ga je onder de man of onder de vrouw, ga je dat uh, zeg maar, ook nadoen en ga je hem dat leren. En als dat uh, ja, via training, want dat paard moet ook gegymnastiseerd worden, dat is een hele lange weg. Want uiteindelijk die, die, uh, <coughs> die hogeschooldressuur die je Ankie van Grunsven ziet doen, ja, dat, dat zijn paarden die uh, een hele lange leerschool afgelegd hebben en die zijn helemaal gegymnastiseerd. En die kunnen dan uiteindelijk, met de juiste hulpen, uh, kan de ruiter aangeven wat hij van het paard vraagt. En heeft hij dat, heeft hij dat uh, geleerd. Maar hoe lang duurt het voordat een paard uh, mee kan doen aan de Olympische Spelen? Met uh... Nou, dan, ja, dan zie je er al van zeven, acht jaar minimaal. Het moet een zeer, een zeer getalenteerd paard zijn en een zeer goed getraind. En misschien nog wel langer, want dat zie je ook wel, die, die paarden. Uh, Ankie, die... Uh, die uh, die prijzen meegehaald, die zijn allemaal wel, wel zo rond de 10 jaar, 10 of 12 jaar. Ja, ja dus daar ben je wel even zoet mee. Ja, precies. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. En uh, Pieter? Ja. Hoe weet je dat allemaal? Nou, ik uh, ben op een gegeven moment voor mijn kinderen een ponnetje gaan kopen. En uh, ja, dan moet je toch wat mee. En dan uh, geleidelijk aan rol je daar een beetje in en ga je met de kinderen. Uh, naar ponyles en uh, mm -hmm. nou ja, zo kom je van het een en het ander. En uiteindelijk ben ik ook zelf een, uh, gaan rijden. Oh. En uh, dat heb ik ook een aantal jaren gedaan. Maar ik ben er mee gestopt helaas. Ja, waarom? Ja, dat had uh, te maken met het feit dat het uh, heel veel uh, tijd kost. En ja. uh, in de familie waren er omstandigheden. dat ik toch gewoon geen tijd meer voor had. Ja. Nou, dankjewel dat je er wel even was, Pieter. Ja, graag gedaan. En uh, fijne vrijdag. Ja, dankjewel. Jo Tot Doeg. Zien. John? Hallo, goedemorgen, Hallo. lieve nachtzuster. Nou, Sean toch. Ja, Nou, worden er nou maar niet verlegen van, hoor. Nee hoor, ik, ik ben niet zo snapleefd. Ik vind verlegen. het altijd fantastisch om naar je te luisteren. Kijk, dat hoor ik graag. Ja, ja. ja. ja. Nee, maar dat mag toch wel eens een keer gezegd worden. Ja, want dat gebeurt nooit. Nee, nou, dan ben ik toch een keertje. <laughs> hè? Degene die het een keertje zegt. Wat kan ik voor ja. je doen? Ja, nou, ik wou even reageren op die frequentieverhaal. Uh, er is wel gewoon één uh, hele goede fantastische oplossing en dat is gewoon internetradio invoeren. Ja. Uh, in zijn geheel of een digitale uh, radiosysteem invoeren. Uh, er, uh, er is wel een systeem wat, wat ze nu aan het testen zijn, DPN of ja. zo, zoiets uh, dat dat heet. Maar dat geeft ook nog wel wat aantal storingen. En ik denk als je internetradio invoert, dat je dat dan ook via de vrije lucht kan ontvangen. En dat je dan minder last hebt van storingen. En dat verhaal dat van die meneer dat hij zei van die 1008 dat dat naar Radio 10 Gold uh, was gegaan... Ja. Dat was niet helemaal... Ja, daar zijn ze inderdaad ook wel naartoe verhuisd... maar ze zaten eerst toen op de uh, 1675. Dat was de allereerste frequentie die ze toegewezen heeft. Dat was de vroegere Radio 3 AM uh, zender. Ja. En, toen, en toen zijn ze later naar die 1008 gegaan. Dat was toen de Radio 5 zender. Radio AM5. En toen moesten ze er daar weer af. En toen zijn ze naar de 1395 gegaan, Radio 10. Hoe weet je dat allemaal uit je hoofd nog? Nou, ik, ik zal je zeggen. Ik, uh, ik ben een vervent luisteraar naar. Uh, ja, naar old, uh, old, oude muziek. En om het zo maar even te zeggen. En ik ben eigenlijk ook nog wel een klein beetje fan van Radio Dinkel, Dus ik ben ze eigenlijk constant blijven volgen. En ze zitten nu momenteel op AM 828 op, op de middengolf. Hou even je mond, straks niet, gaat die, iedereen daar naartoe. Nee, nee, ik snap het, ik snap het. <laughs> maar, uh, nou, het is niet, uh, ik kan hem nu zelf niet ontvangen hoor, in de vrachtauto. Uh, want ik heb alleen maar een FM, en dat klopt ook. Want ik hoorde ook een meneer een klacht erover geven dat al die... Nieuwe radio's in de, in, ja. in de auto's. En er zit tegenwoordig haast geen AM meer in. Dus nee. dat vind ik eigenlijk ook kolder. Het, het, het kost eigenlijk uh, nog ineens zo erg veel geld. om gewoon een AM erbij de hand te houden. Ik bedoel, het is gewoon. of ze moeten nu gewoon bij alle nieuwe auto's, personenauto's, vrachtauto's, standaard. Een, een soort zenderontvangst uh, inbouwen. Dus dat je via je telefoon, mobiel of een vorm van een uh, internetverbinding... Verb verbinding, zodat je ook internetverbinding kan ontvangen... alle publieke radiozenders. Van uh, het één tot en met zeven. Dat komt goed, John. We werken eraan, maar het duurt nog even. Ja, en dat zal gewoon echt een fantastische oplossing ja. zijn. Want ja, ik heb zelf ook een internetradiootje thuis. Dus nog eens via je computer. Dat is oh, gewoon, in dat uh, geval dan... gaan we er even haast bij maken. Ja, Ic... ja, dat is gewoon fantastisch luisteren. En je kan je echt alle wereldzenders over de hele wereld ontvangen. Maakt niet uit in Suriname, Curaçao. Ar Maakt niet uit. Je kan echt alles ontvangen. En het is fantastisch luisteren. John? Ja, je denkt, John? Ja, ik moet ophangen, want ik moet nog naar de wandelman en mijn liedje begint al bijna. Oké, okay, ik denk het uh, de pla plaatje van Black Beauty. Wij, uh, nee, joh, ik heb toch nog maar drie minuten en ik moet dan okay. met mijn eindliedje beginnen. Ik moet ophangen, dankjewel. Goed. En doen. je hebt het allemaal niet nodig, want je hoeft alleen maar naar Radio 1 te luisteren. Ja, dat doe ik ook. Goed. Dat doe ik ook. Dag John. En zeker, en zeker naar jou. Ja, precies dag, dag, lieve John, dag, Duh. dag. Ah, snel de wandelman nog even bellen, want. Uh, oh. Zeg ken jij de wandelman, de wandelman, de wandelman. Zeg ken jij de wandelman. Die traint voor de Vierdaagse. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, ik heb eigenlijk helemaal ja. geen tijd meer, Mark. Maar ja, dat laatste, ik, ik wil je toch nog zo laat mogelijk nog heel ja. even sterk te wensen de rest van de dag. Ja, hartstikke goed. Nou, ik kan je zeggen, we wandelen Nijmegen uit, Aswir, het is inmiddels licht geworden. En uh, het weer ziet voor de regio Nijmegen er goed uit dat we het vandaag uh, 98% droog houden tot dan met de fillers. Nou, nou, alles gaat goed. Mensen om me heen, die lachen allemaal, hebben goede gezichten, strompelen niet, kijken allemaal vrolijk. Dus, uh, en jij dan? Goed. Kijk je ook vrolijk? Ik weet niet, kijk ik vrolijk jongens? Ja, je kijkt vrolijk. Ik ja, kijk ja, altijd vrolijk, Kastje, dus het uh, komt helemaal goed. Ik vond het fijn je weer even te spreken. Sterkte. Ja, hartstikke leuk. Doen we, dank je. Dag. Doei. Oh ja, de wandelman, het gaat allemaal goed bij de Nijmeegse Vierdaagse. Ik probeer hem volgende week nog wel even wakker te bellen om te vragen hoe het allemaal afgelopen is. Wat ook afgelopen is, is deze aflevering van Nachtzuster. Vragen, opmerkingen, toevoegingen, kritiek of complimentjes kunnen naar omroepmax.nl. Tot volgende week, dag!